Eerst een klomp met het nos journaal In Rotterdam is vannacht een man zwaar gewond geraakt bij een explosie in een huis. Het is niet duidelijk of er binnen iets ontplofte of dat er een explosief naar binnen is gegooid. Dat gebeurde een nacht eerder bij een bedrijfspand om de hoek. En vannacht werd ook een huis verderop beschoten. De politie zoekt uit of er een verband is. Marokko is in rouw na de dood van het vijfjarig jongetje Rayen. Hij zat sinds dinsdag vast in een 35 meter diepe put. Gisteravond laat wisten reddingswerkers hem eruit te halen. Maar kort daarna meldden Marokkaanse media dat hij was overleden. Wanneer de jongen precies is overleden is niet duidelijk. Het duurde dagen om hem te bevrijden. De vrijdagavond bleek al dat hij erg verzwakt was. De Marokkaanse koning heeft zijn condolences overgebracht aan de familie van de jongen.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 Een woordvoerder van Charles en Camilla zegt dat zij het een grote eer vinden. Snowboarder Niek van der Velde heeft zich niet geplaatst... voor de finale van het onderdeel Sloopstyle. Daarbij moeten deelnemers trucs doen over meerdere obstakels... zoals rails en schansen, om punten te verzamelen. Van der Velde ging in zijn eerste run onderuit. Hij kon het nog goed maken in zijn tweede run. Maar ook daar scoorde hij te weinig punten om door te gaan naar de finale. De 21-jarige Nederlander komt later nog wel in actie op het onderdeel Big Air... Dat weer, een grijze dag met veel regen. En pas in de loop van de middag trekt de regen het land uit. Maar vanavond zijn er dan weer nieuwe buien met kans op hagel en onweer. Dat waait ook flink bij een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Als je maar vijf centen piet, heb binda binda, lekker lekker, of je kauwen kan of niet. Ik sta en dommel bij mijn trommel, en tot ik uit mijn jasje waai van je teng teng tengan, van je tang tang tang, zie de wie de wit Shanghai. In de man werd heel wat mans, de helft van deze tijd althans. Heb bij de mooiste meisjes, chans. Dat is echt naar mijn zin.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 Of je kan en kan of niet. Ik sta en dommel bij mijn trommel. En tot ik uit mijn jasje waai, En je denk denk denk en je tang tang tang, Die de wie de wie Shanghai. Je denk, denk, van je teng, teng, tang, van je tang, tang, tang. Giedewiedewiet, Shanghai. Wat, wat vies, Louise. Louise was een leuke meid, nauwelijks 18 jaar. Ze was een verdiepune puus, maar dat was geen bezwaar. Maar zij weet op haar nageltjes, dat vond er een straf.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 Louise. je zult met dat bijten je vinger verslijten, pa. wat wie wie zit oh met dat bijten, oh anders zet je de strok, je kleine vingertjes zijn toch die lollies, lieve pop? Loïse, zit niet op je nagel te bijten, wacht, wat wie is wie zit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 Hou oh, met dat bijten nog, anders heb je een strop. Je kleine vingertjes zijn toch niet logisch, lieve Bob Louise. Ze zit niet op je nagel te bijten, wacht wat wie zit Louise.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 Zwerft overal met me mee, door de heen. Een finse zeeman bracht hem mee uit het land van Oerukwee. Maar de kapitein zee zeer verstoord, ik wil geen vrouwen bij. Hij aan bord verstopt er maar in de kajuit maar in mot. die grijt eruit. Orchidee, orchidee, zo heet mijn kleine simpalsee. Orchidee.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 Orchidee, orchidee. Ze zwerft overal met me mee. Orchidee.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 Hij stond naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Ik sta hier buiten, een liter buiten. Zingen, dansen, of piano spelen. Ik ben geen Romeo die de breng. Daarom sta ik hier buiten. Mijn liefdeslied te fluiten om jou te laten merken hoeveel ik wel van je hou Oh mij ja, oh ja, je bent zo muzikaal. Oh mij ja, oh ja, je bent een ideaal. Voor jou wil ik gaan leren worden we gaan proberen als ik zeker van je was.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 Zee is trillend cellofan, de luchten strakke blauwe van, het strand een meer een hoop. Een meel verscheurt haar eigen keel, dan dansorkest speelt La Forceil, er is zoveel te koop. Draaien vogels kringen, zon van niet. Zalofan, de lucht een strakke blauwe waaier, het strand en meer een hoop. Een meel verscheurt haar eigen keel, een dansorkest speelt voor Forcelle. Er is al veel te koop boven de duin. Draaien vogels kringen. Want schreeuwen lief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 Maar nauwelijks zag hij die, of hij ging op de lof. O, oh, maar nauwelijks zag hij die, of hij ging op de lof. Zo was ik veertig jaren lang in weer en wind of sjouw. Maar waar ik met mijn post kwam, geen mensen die het hebben wel. De einde raad nam ik een besluit en ging naar Rome Jan. Die schrok zich toch van die, en brulde niks ervan. Oh, die schrok zich toch van die.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 Je raakt hem nooit niks met.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 Mielangony. U luistert naar Zandvoort, Zandvoort met Mario Zandvoort. Jij bent zo wijs, dat zegt een kind. Jij bent zo grijs, dat zegt een kind. Zoals vroeger weer een sinaasappel venter en die rolt weer iedere keer. Daar zijn de appeltjes van oranje weer. Sinaasappels zoek ze zelf maar uit. Kleine, grote, kapsen elke maat. Bijt er zin in het zak langs je kin, zo rolt de man nog schaat. Oh, daar zijn de appeltjes van oranje weer. Sinaasappels lang kies in.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 Hij stond vertrouwd gehoor en hij verkoopt er door. Want als hij maar begint, dan zingt de hele buurt in koor Ja, daar zijn de appeltjes van Oranje weer. We de saple zoek ze zelf maar uit. Kleine, grote, in elke maat. zin het in het ik in zo rottende man op straat. Daar zijn de appeltjes van Oranje weer. We zien de saple in.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 muziekazetters verschenen met vier met ieder vier stukken erop in 1999 zijn de vier originele langspelplaten heruitgebracht op cd onder het label nikkelen nelens met de originele hoesontwerpen waarbij wel het deka logo is weggehaald uh, uh,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 De hele klap op reis naar de Lorelei Met Cornelis en met Gijs naar de Lorelei Met Lenny en met John Die altijd zoveel krom Hoe zo zou het met ze zijn sinds dat reisje op de Rijn Ik zou la zo la, la weten la Of la ze la nog bestaan Zijn la ze la ons la vergeten la Hoe la zou la het la met la ze la gaan De jongens van de reisvereniging. De jongens van de reisvereniging. Verleef de liefde, de tijd van de Leer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 Hingeltje rond, het rapkaar door de straten. gesleun Heel Italië. Dat heb je met zo'n hond? Ja, ja, ja. Zo'n hond is niks gedaan. Nee, nee, nee. Bello, bello, bello, niet zo trekken. Alsjeblieft. Bello, bello, bello, belo toch bello. A doll, a mill, a tulip, tulip, tulip and a wooden shoe. A doll, a mill, a tulip, tulip, tulip and a wooden shoe. Een er, een een en een Dit kan draaien, dit boletje staat stil. Een a doll, een milk, een en een Dat a kost a maar 750, dat is nog wel te doen. Een mooie lepel, een mooie vork. als u terug bent in New York, hangt u hem ergens Een Van de A Een a a a a a yes, a a a dag, yes, de mil, het chip, chip, chip, de chip, de de de de de de Just a fall, a fall. Yes, the mirror must the see? We're in blue, the heavens in green. And as you travel, in you, don't you, don't you, don't you, don't you, have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 Believe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 Gisterdag Samen in de zon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 Maar dat vergeet niet brave mensen, Als het leven u ook niet, Nee, zonder liefde gaat het niet. Nee, dan gaat het niet. Eens de hij rijk en net, Had zijn buikje rond en vet, Maar als een kool... Enkel bestaan is een slecht vergaan. Want zijn hart kende slechts arm. En hoe men het ook beziet, nee dan gaat het niet. Nee, nee, nee, nee, nee, dan gaat het niet. Hij verdiende hopen geld, deel door slimheid en geweld. Rijken was zijn enig doel, maar zijn hart bleef koel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 U luistert naar Zandvoer-Zandvoort.